Treinenbouwer Ansaldo Breda eist 132 miljoen euro van de Nederlandse spoorwegen. Het heeft een advocaat van het Italiaanse bedrijf bevestigd. Ansaldo Breda wil dat de NS zich aan de contractuele verplichtingen houdt. De NS moet nog zeven van de zestien Vira treinen betalen. Ook eist Ansaldo een schadevergoeding.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 De Gay Pride in Servië gaat morgen opnieuw niet door. De regering stond onder grote internationale druk om de parade dit jaar te houden. Maar volgens Belgrado is dat onverantwoord. De Gay Pride ontaarde drie jaar geleden in een veldslag tussen politie en oproerkraaiers. Ook dit jaar waren er tegendemonstraties aangekondigd. SPD-kopstuk Peer Steinbrück geeft zijn zetel op in het Duitse bondsdag... en trekt zich terug uit de actieve politiek. Steinbrück wil nog wel zitting nemen in een verkenningscommissie... voor samenwerking met de CDU. De 66-jarige Steinbrück stapt op na zijn nederlaag... bij de verkiezingen van afgelopen zondag... waar hij de uitdager was van bondskanselier Angela Merkel. Pianist, dirigent en componist Rijnbert de Leeuw... heeft de Euvenprijs Edison Klassiek 2013 gekregen. Het gebeurde vanavond tijdens een speciaal concert... als eerbetoon aan de Leeuw, die deze maand 75 jaar is geworden. Rijnbert de Leeuw is al 50 jaar een vooraanstaand pleitbezorger... van de nieuwe muziek in Nederland en daarbuiten. Al jaren is hij de vaste dirigent van het Schoenberg-ensemble. Prins George, de zoon van de, prinsen, prins, de Britse prins William en zijn vrouw Catherine, wordt volgende maand gedoopt. Dat gebeurt op 23 oktober in de Koninklijke Kapel van het St. James, St. James Palace in Londen. De plechtigheid wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Prins George, die werd geboren op 22 juli, is dan drie maanden oud. Het weer, het is helder vannacht en daardoor koelt het flink af. Morgen is het zonnig en bij een stevige oostenwind wordt het tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van u als oogluisteraar wordt beweerd dat u tijdens dit programma... wel eens in slaap valt. Wij als redactie geloven dat natuurlijk niet. Toch bracht een bericht van vandaag ons even aan het twijfelen. Uit onderzoek van een Britse pilotenvakbond bleek... dat 56% van de Britse piloten wel eens wegdommelt tijdens het werk. 56%! Ik durf vandaag de stelling aan dat de gemiddelde oogluisteraar... wakkerder is dan de gemiddelde Britse piloot. Hartelijk welkom bij Met het Oog Op Morgen. Het lijkt er dan toch van te komen, een resolutie die regelt hoe Syrië zich gaat ontdoen van haar chemische wapenvoorraad. In Den Haag wordt die resolutie geformuleerd bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW. Die resolutie wordt dan gefaxed naar New York, naar de Veiligheidsraad, en daar wordt vervolgens gestemd. Wij volgen zo de fax. Verder praten we over de arbeidsomstandigheden in Qatar. Waarom zorgen de bedrijven die bouwen voor het WK van 2022... zo slecht voor de gastarbeiders dat ze overlijden? Wat is het idee daarachter? Om kwart voor twaalf praten we over de anatomische les... althans de schilderijen die daarvan zijn gemaakt. Want voor het eerst worden tien van die schilderijen samen vertoond... in het gemeentemuseum in Den Haag. Waarom lieten de chirurgijnen zich schilderen? En was op de schilderijen echt te zien wat daar gebeurde? Verder natuurlijk een 5 voor 12 en het gesprek met de minister-president. En, als elke dag, een overzicht van het nieuws van vandaag. Vrijdag 27 september. Acceptabel. Meer kan er bij staatssecretaris Mansveld niet af... als het heeft over het alternatieve plan van de NS... voor de geflopte hoge snelheidstrein Vira. De reiziger krijgt de keuze uit hoge snelheidslijnen, uit de Benelux-trein die terugkomt en de stoptreinen. De reiziger krijgt keuze in tarieven en in die zin is het voor mij acceptabel. Het is in ieder geval beter dan de hele aanbesteding voor de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel opnieuw te doen. Want dat kost minstens twee jaar. Dat betekent dat we in een situatie komen waarin er dan tijdelijk geen trein in meer rijden en dat is onacceptabel. En dan de kosten. Stoppen met de Vira kost de staat veel geld. Zodat ergens anders weer wat bezuinigd moet worden. Het kost de Nederlandse staat op de Rijksbegroting 222 miljoen euro. Is dat acceptabel? Um, het is een feit. En de NS die is blij met het alternatief dat ze zelf op tafel heeft gelegd. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Wij hebben de reizigers de afgelopen periode niet geboden wat we hen hebben beloofd. En dat zit ook ons natuurlijk dwars. Dus wij willen de komende periode alles aan doen... om te zorgen dat wij het vertrouwen van de reizigers in Nederland en in België weer terug zullen winnen. Maar nogmaals, de NS is blij met het plan dat op tafel ligt... en vindt het misschien wel beter dan het was. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zoals Johan Cruijff dat zou zeggen. Uh, de kans die het wel heeft geboden is om rekening te houden met nieuwe reizigerswensen... die anders zijn anno 2020. 2013, dan in 2000, toen deze concessie werd vormgegeven. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft zich de afgelopen tijd geërgerd... aan alle veto's die in de Veiligheidsraad werden uitgesproken over de Syrische burgeroorlog. Twee jaar lang werden resoluties over Syrië tegengehouden met veto-stemmen. Intussen liep het aantal slachtoffers in Syrië alleen maar op... dat geveto moet daarom maar eens afgelopen zijn... zei Timmermans bij de Algemene Veraniging van de Verenigde Naties. De Nederlandse supports the het that Permanent Security Council members... Should in votes on intervention to stop the mass atrocity crimes... identified by the 2005 World Summit. Iedereen die een vakantie heeft geboekt bij OAT, blijft thuis. En dan gaat het om heel veel mensen, zegt de curator. In het totaal he, staan er 80.000 mensen geboekt tot het eind van het winterseizoen. Dat is in maart, 31 maart 2014. Dus uh, dat gaat om grote aantallen passagiers. De reizen op de langere termijn zijn vanwege het faillissement van OAT geannuleerd. Mensen die hun tickets al binnen hebben, wordt afgeraden om te vertrekken... want op het vakantieadres is de vakantiesfeer vaak ver te zoeken. De hotelkamers werden afgesloten, mochten we niet meer op. We waren daar met 40 Nederlanders, moesten we een betaling doen van allemaal. Er werd wel behoorlijk gedreigd aan de zijde. Veel hoteliers waren namelijk bang dat ze hun geld niet zouden krijgen... van OAT of de stichting Garantie Reisgelden. Ze wilden daarom geld zien van de vakantiegangers... Maar uiteindelijk kwam het goed. Vier uh, hostes van Owat die hebben echt stinkend hun best gedaan... om het in ieder geval rond te krijgen dat we niks hoeven te betalen. Maar een bedrijf van 6500 euro. Voor deze reiziger zit het erop, eindgoed al goed. Maar dan het personeel, dat zit in onzekerheid. Het is wel heel triest. Nee, nee, ja, het is wel triest. Hè? Voor het personeel, ja, voor het de chauffeurs. Wij gaan al zeven jaar met OAT, nee, nee, nee, nee. Ja, we hebben wel een traantje gepikt. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. President Obama heeft vanavond gebeld met de Iraanse president Rouhani. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Er werd al eerder gespeculeerd op een ontmoeting tussen de twee. Die kwam maar niet. En nu wel een telefoontje. Is het een historisch moment? Ja, van de week was de deceptie natuurlijk groot. Hè. Iedereen keek dinsdag uit naar die, naar die handshake. Nou, die kwam er niet. Pessimisme sloeg toe, hè. Ja, misschien had Rouhani, de, de Iraanse president... misschien had hij toch niet de steun van de hardliners uit Iran... uit Teheran, was dan de, was dan de gedachte. En dan nu opeens heel onverwacht dat telefoontje. Het is de eerste keer sinds dertig jaar... dat een Amerikaanse leider en een Iraanse leider... dat met elkaar spreken. En Obama zei... ja, misschien dat we nu toch kans hebben om een overeen. ...instemming te sluiten over dat nucleaire programma van Iran. En dat zei hij, dat zou echt een, een grote doorbraak zijn. Maar wat is het idee joh, om hem te bellen op het moment dat hij terugvliegt? Eh, ja, net voordat hij vertrekt inderdaad. Wat ik, wat ik zeg, het is echt eh, compleet onverwacht. En wat ook wel mooi was, eh, Obama houdt dus een aparte speech... ...in het Witte Huis om dat eh, aan te kondigen, dat historische telefoontje. Maar eh, de Iraanse president was hem net nog voor met een tweet... ...dat hij het dus bekend maakte dat dit eh, gesprek gehouden was... Ik denk de diepere zin van dit gesprek is... Dat het, uh, dat het zeker de Iraanse kant echt menens is... dat het toch echt serieus is... dat ze afspraken willen maken met Washington... over dat nucleaire programma. Maar dan moet uh, Iran hebben laten weten... wij willen Obama echt spreken, we menen het. Dat moet dan de reden zijn ja, ze, geweest. Ze, ze, ze hebben, ze hebben een, <coughs> Ik ben niet bij het telefoongesprek geweest... maar ze, ze hebben in ieder geval echt met elkaar gesproken... en echt tegen elkaar de intentie uitgesproken... dat ze snel afspraken moeten gaan maken over dat programma. En je ziet ook verder aan die tweet dat ze... Uh, Hele vriendelijke woorden verder uitwisselen ook. Have a nice day, Barack Obama. Dus er lijkt echt wel iets van ijs gebroken op dit ja, moment. dat gaat meteen wel weer heel ver. Maar Obama <laughs> heeft gebeld waarschijnlijk als eerste? Dat weet ik niet. Nee, dat, dat, dat vertelt het verhaal niet. Ze hebben in ieder geval een telefoongesprek gesproken. Het is een, een, een zeer hoopvol teken... Obama zegt ook tegelijkertijd, en dat komt ook een beetje... uit jouw reactie natuurlijk, Obama zegt ook tegelijkertijd... ja, er zijn natuurlijk nog een heleboel obstakels. Hè. Je kijkt natuurlijk wel ook weer tegelijkertijd... tegen 30 jaar wantrouwen aan. En er zijn natuurlijk al wel vaker zijn er openingen... zijn natuurlijk eigenlijk onderhandelingen... zijn er op niks uitgelopen. Maar feit blijft, er hebben nog nooit, sinds 30 jaar... hebben de hoogste leiders van het land nog nooit met elkaar gesproken, En dat is gesproken, en, en ja, hoe je het bent of keert... dat is een mijlpaal op dit moment. Ja, waar kan het toe leiden? Nou ja, dus tot mogelijke afspraken. Wat ze in ieder geval willen. Omdat dat nucleaire programma van Iran. En dat is natuurlijk toch de verdenking van zowel de Israëli's als natuurlijk de Amerikanen. Dat de, dat de Iraniërs bezig zijn. Van plan zijn een, een nucleair wapen te ontwikkelen. Nou, als ze nu serieus kunnen aantonen dat hun kernprogramma. Dat dat echt alleen maar uh, vredige doelen heeft. Dus echt alleen maar voor vreedzaam gebruik is. Uh, dan zou dat tot afspraken kunnen leiden. Dat er dus ook echt geen. Uh, dat ze dus verder geen Iran. ...te ver verrijken en zo. Dat is de bedoeling natuurlijk van de Amerikanen... ...en natuurlijk ook de Israëli's. Oké, okay, dankjewel, correspondent Wessel de Jong in Washington. De krant van morgen met Joris Stubenitski. Slechtziende rolstoelgebruikers... ...mensen met een verstandelijke beperking... ...volgens de Telegraaf kunnen ze vanaf volgend jaar... ...makkelijker op stap... ...dankzij een aangepaste Google Glass bril... Een universiteit denkt dat de moderne zorgbril... ze kan wijzen op drempels, stoepranden en andere gevaren. Verderop in de Telegraaf de dames van het failliete oad. Niet alleen reizigers, maar ook deze vrouwen... die op Schiphol achter de balie staan, hebben het zwaar. De Spaanse architect Santiago Calatrava... is volgens de Volkskrant niet meer de ster die hij was. Hij was voor grote steden de man om mee te pronken. Maar nu verschijnen de eerste barsten in zijn gebouwen en in zijn imago... Alles samengevat in de kop Calatrava van visionair tot boef in Valencia. Volgens een lokale politicus kampt Valencia met een schuld van 700 miljoen euro. Allemaal vanwege kostenoverschrijdingen en noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen van de toparchitect. Steeds meer ondernemers halen werk uit het buitenland terug naar Nederland. Het heet reshore. Volgens het Financieel Dagblad doet 1 op de 10 ondernemers het. Het komt door de gestegen lonen in het buitenland... een lagere productie door taalbarrières en de hoge reiskosten. Eenmaal terug in Nederland gaat het werk vaak naar mensen... van de sociale werkvoorziening, want daar krijgen bedrijven subsidie voor. Dan een knipoog in het Nederlands Dagblad naar de Quote 500. De Goot 500, niet een blad met rijkste Nederlanders... maar met mensen die volgens het tijdschrift werkelijk een verschil hebben gemaakt... Zoals de directeur van een christelijke hulporganisatie... of een voormalig drugsverslaafde die nu daklozen helpt. Kolijn, Lubbers, Denel, Drees of toch Kok? Wie was de beste premier van Nederland? Vroeg NSC Handelsblad. Duizenden mensen hebben gestemd. Morgen krijgen we het antwoord. Een Belgische oud-premier in de Volkskrant, Guy Verhofstadt... nu de leider van de Liberalen in het Europees Parlement. Hoe kijkt hij tegen Europa en de crisis aan? Het staat in een enerverend interview waarin soms zelfs werd geschreeuwd... Uit beslogenheid natuurlijk, voor Europa niet uit woede. En het AD komt met het jaarlijkse ziekenhuislijstje, een top 100. Wat blijkt, de ziekenhuiszorg in Nederland is de afgelopen jaren opnieuw verbeterd in kwaliteit. En er is een nieuwe nummer 1 op de plek van Beste Ziekenhuis, morgen in het AD. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Ja, u hoorde het net in het nieuws. De OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens... is bezig overeenstemming te bereiken... over hoe de chemische wapens uit Syrië moeten worden verwijderd. Lex Rundekamp is in Den Haag bij die OPCW. Lex, goedenavond. Goedenavond. Is er een definitief voorstel? Nee. Zoals vaker in het diplomatieke verkeer... neemt het ineens een enorme wending. Ik stond... 30 seconden geleden te spreken met de woordvoerder van de OPCW. En die legde mij uit, er is één land van de 41 deelnemers die in het uitvoerende raad van de OPCW zitten. Er is één land dat van zijn regering nog geen heldere opdracht heeft gekregen... hoe die moet stemmen over eh, het voorstel. Of het juridisch in orde is om wel of niet op te treden namens eh, de OPCW... Hè, in de opdracht van de, vrijheid, van de Veiligheidsraad. Dus ze hebben besloten om... en ze zitten al te wachten. Ze zijn nog niet eens begonnen aan hun vergadering. Dus eh, de, de, de diplomatieke auto's komen nu alle mensen weer ophalen. Ze gaan weg en ze gaan om half één vannacht terugkeren hier in het gebouw in Den Haag, om opnieuw te kijken of die ene staat... hij wil niet zeggen welke, oh. een, een heldere opdracht heeft om voor of tegen te stemmen. Ja, want wat zou dat kunnen zijn? Een land waar gewoon een beetje traag gewerkt wordt? Of zou het nog op een serieuze zwaar kunnen duiden? Ja, laten we even uitgaan dat, dat ze het hier allemaal heel serieus meen. Het mooie was dat ik voordat, voordat deze vergadering officieel zou beginnen... de woordvoerder tegen mij zei, ach, het is een hamerstuk. Hmm. We zijn 41 landen, uh, we, hebben, we, we weten dat het juridisch nu in orde is... Hè, nu er die, uh, uh, de resolutie van de Veiligheidsraad wordt uitgesproken... en daarmee is de weg vrij. Hij zei, ik verwacht een hamerstuk dat een half uurtje zal duren. Hij kwam een, een drie kwartier geleden naar buiten om te zeggen... ja, er is een kink in de kabels, we zijn nog niet eens begonnen... Uh, en nu kwam die dus een paar minuten geleden naar buiten om te zeggen... iedereen gaat weer even naar huis om wat te eten en te ontspannen. Komt om half één vannacht terug om te kijken of ze dan wel kunnen stemmen. Uh, okay. Het zou erop kunnen wijzen dat ja, één land... Kijk, Iran zit bijvoorbeeld, ik noem maar even een yeah. willekeur... maar Iran is één van de la, 41 landen die hierin zit. Uh, de Russen zitten erin, uh, de Amerikanen, de Britten... Ja, het zijn grote landen. China zit, doet er volgens mij in deze 41 uh, landen ook mee. Uh, dus het, het, het lijkt een beetje toch op een kopie van de uh, diplomatieke overleg... wat we de afgelopen maanden gezien hebben. Uh, niks gaat heel makkelijk, heel snel. Nee. Ook aan de telefoon is Robert van der Roer, diplomatieke expert. Goedenavond, Robert. Goedenavond. Heb jij een idee welk land het zou kunnen zijn? Nee, maar uh, uh, niks noemen we net Iran. Ja, daar zou je aan kunnen denken. Maar het is per speculeren. Ik denk overigens niet dat, dit, uh, dat geen enkel land op dit moment zo dwaas is om de P5, de, de vijf vaste leden van de VN Veiligheidsraad, voor het hoofd te stoten. Na 2,5 jaar gekreun is men er eindelijk uit. Het is bijna suicidaal dat iemand dat nu nog alsnog gaat torpederen. Ja, ja. Uh, Lex, Syrië is onlangs zelf lid geworden van die OPCW. En daarmee committeren ze zich aan het besluit wat dan hopelijk vannacht nog genomen gaat worden, ja, klopt. Ja. Ze zijn. Uh, de, de, de, deze hele uh, operatie is opgezet formeel, juridisch, omdat Syrië gevraagd heeft, uh, deel lid te mogen worden van de OPCW. Dat heeft de zaak uiteindelijk uh, juridisch uh, in, in gang gezet. Ja, dus ze hebben aangegeven dat ze mee willen werken. Zij zitten niet bij deze vergadering van vanavond zelf. Dus zij kunnen niet degene zijn die hier dwars liggen. Het kan voor hetzelfde geld een heel klein landje ver weg zijn. Kijk, de OPCW wil altijd in de geschiedenis unaniem tot besluiten komen. Als er één partij tegen is, wordt er eindeloos vergaderd totdat men het toch met z'n allen eens is. Ze rekenden er vanavond op dat iedereen het ermee eens zou zijn. Maar goed, er is dus één land dat zijn hand opsteekt en zegt... Sorry, ik weet nog niet wat mijn regering hier precies mee wil. Nee. Robert van der Roer, hoe snel kan de Veiligheidsraad hierover stemmen... als zometeen nou, om half één laten we daar nog maar even vanuit gaan... dat besluit toch wordt genomen? Nou, vanwege het tijdsverschil uh, eigenlijk de hele avond nog. Hè? Want je, je zit zes uur eerder in New York. Dus stel dat men nog een uur nodig heeft... en dan moet dan, die, die, die verklaring moet wel naar New York toe dan, kant en klaar... want die moet namelijk worden opgenomen in de resolutie. Dus dat, en en hoe, dat kan... hoe, hoe gaat dat tegenwoordig? Is dat per fax zaten we ons af te Is het per mail? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, ik denk dat het wel per mail zal gaan. Met een druk op de knop. En dan uh, er zal er misschien dat er nog een lid wordt aan veranderd wordt. Maar dat vraag ik me zelfs af. Uh, dus dat kan heel snel. En dan kan die gewoon vanavond nog in stemming worden gebracht. En dat is natuurlijk ook nodig, want uh, men wil dinsdag al aan de slag en daar gaat al een Advanced Team maandag naartoe. Dus. Uh, ja, veel, veel getreuzel is nu niet meer op zijn plaats eigenlijk. Nee. Er wordt gesproken van een diplomatieke doorbraak. Tegelijkertijd zijn de scherpe kanten er een beetje vanaf. Wie wordt er nou uiteindelijk sterker van deze resolutie? Nou ja, kijk, als je even uitzoomt... dan kun je zeggen dat uh, de resolutie uh, maskeert twee dingen. Namelijk een diep meningsverschil over het automatisch gebruik van geweld... En maskeert ook de machteloosheid van de Verenigde Staten dat zich werkelijk uh, een paar keer de bal door de benen heeft laten spelen de afgelopen weken door de Russen. Dus uh, dat is één ding. Maar de Russen moeten ook niet te vroeg jagen. wat Lavrov overigens wel deed vandaag in New York. Dat is de minister van Want, Buitenlandse Zaken van Rusland, hè? De minister he? van Buitenlandse ja. Zaken. Het moet nog maar blijken dat zij uh, Syrië, wat toch een crimineel regime is, helemaal meekrijgen, gaat... Assad all the way doen wat de Russen willen. Als dat niet gebeurt, dan komt Poetin toch nog weer in de hoek waar de klappen vallen. Obama ligt nu even, ja, komt nu even met de schrik vrij. En staat eigenlijk met, met lege handen. Diplomatiek is het natuurlijk makkelijk, want hij hoeft nu niet te gaan schieten. Maar het kan zomaar zijn dat als het, toch niet, als het regime niet meewerkt... dat alsnog de militaire optie op tafel moet komen om, ja, om iets anders te forceren. Want dan heeft diplomatie weer niet gewerkt... Het is een gemengd beeld. En we moeten gewoon... Uh, het is nu ja, eigenlijk aan de medewerking van Assad... Uh, om, om, om te bepalen of dit uh, werkelijk een doorbraak is. Het is echt nog te vroeg. Een ander ding wat heel belangrijk is... men probeert dit moment te gebruiken... om Geneva 2 uh, en 2... een echt politiek uh, overgangsproces in november op gang te krijgen. Daarin wordt nu vanavond ook in New York nog over gesproken... met Ban Ki-moon, met Brahimi en de vijf vaste leden. Dus het vliegwiel-effect van deze resultatie... ...moet leiden tot een volgend proces. Het is allemaal heel ambitieus, wat Lex ook eerder vanavond zei. Laten we nou eerst kijken of die wapeninspecties die ontmanteling gaat werken. Ja. En dan, dan kunnen we zien of van daaruit gecapitaliseerd kan worden op de rest. Oh goed. Uh, Lex Runderkamp, dankjewel. En ook uh, Robert van der Roer, dank voor jouw uitleg. Ten CC met The Things We Do For Love. Hoopvol, optimistisch, positief is hij, premier Rutte. Hij denkt dat de oppositie met het kabinet echt een akkoord kan bereiken over de plannen voor volgend jaar, zonder het sociaal akkoord op de helling te zetten. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Jij sprak de premier vandaag na afloop van de ministerraad. Is die houding nou echt of toch voor de buren? Nou ja, tijdens als de premier er zelf niet meer in gelooft, wie dan nog wel? Dus uh, hij moet dit wel uitstralen en nou ja, het is een optimistisch mens. Dus wie weet, denkt je het ook echt. Uh, maar het is niet zo gek om je af te vragen hoe reëel uh, die hoop is. Want bij het debat gisteren en eergisteren bleek dat Rutte vooral in tekstopeningen bood. Um, ruimte zag en dat hij de oppositie, die van alles wilde, maar weinig echt zijn zin kon geven. Um, dus ik heb in het gesprek met hem geprobeerd om erachter te komen waar die verwachting vandaan komt. Goed, laten we gaan luisteren naar het gesprek. Meneer Rutte, tegen de tijd dat dit gesprek wordt uitgezonden... aan het einde van de avond heeft de telefoon gerinkeld... bij de fractievoorzitters van de partij in de Tweede Kamer. Zijn er afspraken gemaakt eigenlijk? Jeroen Dijsselbloem wel vanmiddag en vanavond fractievoorzitters... en nodigt hen dan uit voor een eerste overleg uh, op zijn ministerie. Maar u zegt eerste overleg. Ze hebben toch al heel vaak gepraat deze zomer? Ja, maar dit heeft natuurlijk te maken met de na... Uh, zeg maar de follow-up, het, het vervolg op het, uh, de afsluiting van de algemene politieke beschouwing gisteren... waar ik zei dat ik de minister van Financiën had gevraagd... om die gesprekken te organiseren en ja, maar te maar voeren. Mijn, mijn vraag was eigenlijk, wat kan hij horen wat hij nog niet weet? Want uh, hij zei uh, vanmiddag, we weten heel goed van elkaar wat we willen. We weten goed van elkaar wat we vinden. Wat is het verschil tussen de gesprekken die hij in de zomer heeft gevoerd... en de gesprekken die hij nu gaat voeren? Kijk... Um uh, de zaken moeten ordelijk gebeuren, moeten stap voor stap gebeuren. Het kabinet is uh, gekomen met een miljoenennota. die een antwoord geeft op de ernstige problemen van Nederland. Ja. de oplopende werkloosheid en de andere grote vraagstukken. waar u geen meerderheid voor staat. Uh, althans in de Eerste Kamer. En uh, we hebben ook opvattingen van oppositiepartijen gehoord. Er is gisteren en eergisteren een goed debat geweest. Ja. in het kader van de algemene politieke beschouwingen. Alle grote politieke Allemaal formaties goed. hebben hun visie gegeven. Dus het is nu verstandig om met elkaar te bezien of het mogelijk is... tot een brede draagvlak te komen voor de begroting 2014. Dus de gesprekken gaan over de begroting voor 2014. U zei vanmiddag bij de persconferentie dat u hoopvol bent... op de kans dat daar een akkoord uitkomt. Ik wil toch eens even met u uh, praten over um, de herkomst van die verwachting. Want waar is dat optimisme van u op gebaseerd... Uh, wat ik heb gehoord bij de algemene politieke beschouwingen. Kijk, oppositiepartijen in Nederland, klassiek. Bij een kabinet wat in beide kamers een meerderheid heeft. Uh, geven natuurlijk steun aan goede voorstellen. Maar zullen toch vooral de oppositiehouding kiezen. Uh, dat is nu anders? Ja, mijn, mijn voorspelling is uw... dat die politieke situatie... over de komende 10, 20 jaar zo zal zijn. Ja. Dat een kabinet in Nederland in een van de kamers geen meerderheid heeft. En je ziet het ook de oppositie daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. zie het eerder dit jaar gesloten ja. akkoord over de woningmarkt. Ja, hebt het ook nodig. En een aantal oppositiepartijen. Oppositie en kabinet hebben elkaar nodig om dit land... door de crisis te loodsen en ervoor te zorgen dat we weer gaan groeien in het land. Dat er weer banen komen. Uh, dat heb ik ook duidelijk gemerkt in de algemene beschouwingen gisteren en eergisteren. Bij veel partijen. Niet allemaal, maar wel bij heel veel partijen. Een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zij verantwoordelijkheid willen nemen. Dat zij met gedegen tegenvoorstellen komen. Waar natuurlijk ook van alles over te zeggen is... En uh, dat geeft mij goede hoop dat het mogelijk is om te komen tot een brede draagvlak. Maar dan even inhoudelijk, want uh, uh, ik zie op de grote lijnen van het kabinetsbeleid niet echt ruimte. Want uh, bijvoorbeeld D66 wil graag aanpassingen in het sociaal akkoord. Als u die doorvoert op de manier die zij willen, die D66 wil, dan hebt u ruzie met de vakbond. Uh, het CDA wil de inkomensverschillen zeker niet uh, kleiner maken. Als u die wens honoreert, dan krijgt u ruzie met uh, Dierik samsom en de PvdA. De ChristenUnie wil af van de 6 miljard als... Uh, uh, eis voor de bezuinigingen. Als u met hen in zee gaat, krijgt u ruzie met Brussel. Dus waar zit dan de ruimte? Nou, neem dan bijvoorbeeld het CDA. Uh, dat zegt, we willen de lasten niet verzwaren... en we willen de inkomensverschillen niet verkleinen. In hun eigen pakket zit een forse lastenverzwaring van 500 miljoen... Uh, die ertoe leidt dat voor de middengroepen... er een stevig nivellerend beeld optreedt. Dus ik hoor natuurlijk aan de ene kant wat partijen willen. Uh, tegelijkertijd kijk ik ook naar wat partijen doen... Um, u noemt het sociaal akkoord. De mensen die daar leven op dat punt bij de heer Pechtold. Maar als je met elkaar gaat praten. en Dat was ook de sfeer van de algemene politieke beschouwingen. Dan is het logisch dat partijen beginnen te zeggen. Dit is wat ik wil. Als ik alleen zou regeren als D66. Dan zouden wij dit, dit en dit willen. Maar ook D66 is een partij die altijd bereid is geweest. Als de telefoon ging om in moeilijke tijden verantwoordelijkheid te nemen... en realiseert zich dat dat altijd zal moeten... in goed overleg met andere partijen. Is dat niet de keuze voor u, meneer Rutte... met wie u het liefst wil ruzie maken? Mag ik, ik zal het uitleggen, want misschien moet u kijken... naar uh, wie u het moeilijkst kan maken, Want de oppositie in de Eerste Kamer kan wetten verwerpen. Um, als u ruzie maakt met Brussel, dan kost u dat misschien 1 miljard euro aan uh, boete. Maar als u ruzie maakt met Ton Heerts en met Bernard Wientjes... wat kan er gebeuren? Ze kunnen het Malieveld vol laten lopen en ze kunnen heel hard roepen demonstreren... maar dat ja, kost verder geen pijn. Dat vond ik fascinerend gisteren in de discussie over het sociaal akkoord. Uh, dat er een soort valse tegenstelling werd gesuggereerd door een aantal partijen... Uh, dat meer sociaal akkoord betekent minder politiek draagvlak. En omgekeerd, minder sociaal akkoord betekent meer politiek draagvlak. En ik zet er twee zaken tegenover. Ten eerste, hoe zouden die partijen hebben gereageerd... als dit kabinet, ook op het terrein van de gezondheidszorg... op het terrein van de woningmarkt... nu bij de grote veranderingen in de arbeidsmarkt... naar de Kamer is gekomen met voorstellen... zonder afspraken met sociale partners. Dan hadden ze gezegd, meneer Rutte, hoe kunt u dat nou doen? Hoe gaan we dat dadelijk uitvoeren? Dat is één. En tweede reactie, ik meen dat we met elkaar zoeken, moeten zoeken naar wegen... en die zijn er, daar ben ik absoluut van overtuigd... om tegelijkertijd... Een aantal wensen die leven in de Kamer. Ten aanzien van de vormgeving van die voorstellen... en de snelheid van die voorstellen op het terrein van allerlei zaken die samen met het sociaal akkoord uh, daar met elkaar over te spreken. En tegelijkertijd het draagvlak voor het sociaal akkoord te behouden. Maar dat is gek, want gisteren heeft uh, in reactie op het debat in de Tweede Kamer, heeft de vakbond gezegd, nou, we kunnen wel praten over uh, aanpassingen van het sociaal akkoord, maar de aanpassingen die D66 wil, met name over de WW, uh, die zijn lastig uit te voeren in de tijd dat de werkloosheid oploopt. Dus daar heeft u gisteren ook van gezegd, zit geen ruimte. Hoe kunt u dan toch denken dat u met D66 tot een akkoord kunt komen? Ik heb over allerlei zaken die gisteren ten aanzien van het sociale Akkoord speelden. Gezegd uh, dat ik daar ruimte zie en soms beperkte ruimte. Maar ik heb nergens gezegd dat iets onmogelijk is. Ik heb wel mijn taxatie gegeven in hoeverre je kunt komen... tot uh, aanpassingen, uh, veranderingen... die ook nog draagvlak uh, behoudt uh, met zich meebrengen bij sociale partners. Ik, ik bestrijd dus die tegenstelling dat het een leidt tot minder van het ander. Ik denk dat zonder sociaal akkoord... deze grote veranderingen dadelijk ook maatschappelijk niet uit te voeren zijn. Want het zijn juist die werkgevers en werknemers die dadelijk... als ze onderhandelen over CAO's, onderhandelen over arbeidsvoorwaarden... met elkaar in gesprek gaan over de precieze invoering en maatvoering... van allerlei afspraken uit het sociaal akkoord. Dus je hebt ze bij de uitvoering nodig. Uh, ik ken ook de partijen in de Kamer zo... dat die zeer verantwoordelijk, hun verantwoordelijkheid willen nemen. Men ziet de ernstige crisis waarin Nederland zich bevindt. Dit kabinet weet wat het wil... Dit kabinet heeft plannen gepresenteerd. Dit kabinet zal ervoor zorgen dat Nederland verstandig bestuurd wordt. Mm -hmm. uh, en ik zie zeer uit naar die constructieve gesprekken. Maar wat heeft u te bieden? Want u zegt het gaat om elkaar tegemoetkomen, het gaat om uh, onderhandelen. Wat heeft het kabinet dan te bieden? Ik heb gisteren een aantal zaken genoemd. Ik heb gezegd uh, met ons is te praten over de invulling van de bezuinigingen. Uh, Waar de, de opstitie kring... wil praten over de hoogte... Ja, ik heb gezegd over die hoogte zijn er bij de oppositie ook grote verschillen. Een partij als het CDA steunt het kabinet met de omvang van 6 miljard. Andere maar dan, partijen dan, willen minder. Maar, maar dan heb... is er toch een impasse, meneer Eurten? Nee, omdat uh, wij hier misschien geholpen worden... Uh, door het feit dat los van de vraag wat je precies als coalitie en oppositiepartijen vindt... Uh, wij afspraken hebben gemaakt in Europa over uh, begrotingsdiscipline. En uh, ik heb ook tegen de Kamer gisteren gezegd dat op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd met Eurocommissaris Reen, die kijkt naar de vraag of landen voldoende mate hun algemeen in orde brengen, dat ik daar geen ruimte zie. En dat is niet een, een de wenselijkheid van die ruimte. Dat is nog een apart debat. Daar heb ik natuurlijk ook mijn opvattingen over. Maar dan praat ik over hoe ik taxeer, hoe dat in Europa zou gaan. Maar en... dan zit daar dus geen ruimte. Dan heeft u daar niks te bieden. Maar dat is een, gemeenschappelijk, dat is een gemeenschappelijke opgave daar dan ook tot gemeenschappelijke opvattingen te komen. De fase van veel overleg tegemoet. De minister van Financiën Dijsselbloem zei vanmiddag na de minister dat daar binnen anderhalve week toch duidelijkheid over moet zijn. Omdat de week daarna het debat plaatsvindt... over de financiële plannen van het kabinet. Deelt u die, dat uitgangspunt? Binnen anderhalve week moet duidelijk zijn hoe het verder gaat? Dat lijkt mij heel goed. Ik deel dat uitgangspunt zeker. Omdat uh, dan de algemene financiële beschouwingen komen... en uh, daarna komen de begrotingsbehandelingen en het belastingplan. Lijkt het u goed, maar lijkt, of lijkt het u ook haalbaar? Ik denk dat het haalbaar is. Gegeven de sfeer in het debat gisteren... het feit dat alle partijen ook in gesprek zijn gebleven... Uh, alle alle partijen keer op keer hebben betoogd dat zij een verantwoordelijkheid willen nemen. Althans, heel veel partijen dat hebben gedaan. Dat geeft mij echt vertrouwen, ook dat we tot gemeenschappelijke aanpak kunnen komen. Somewhere out in the east. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. U hoorde Sepp Blatter, de voorzitter van de FIFA... die bekendmaakt dat Qatar het Wereldkampioenschap voetbal 2022 mag organiseren. Omdat WK was al veel te doen en nu opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Guardian worden de gastarbeiders... die werken aan de infrastructuur en de gebouwen behandeld als moderne slaven. Tientallen zouden er al zijn, overleden zijn. We gaan erover praten met correspondent Sander van Hoorn en Libanon. Sander, goedenavond. Goedenavond. Jij bent ook in Qatar geweest. Herken je dat beeld een beetje van moderne slavernij? Ja, maar ik zou zeggen welkom in het Midden-Oosten... want ik zie het hier om me heen in Libanon. Ik zag het inderdaad in uh, Qatar. Je hoort de verhalen en je ziet de verhalen ook... Uh, andere landen in het Midden-Oosten. Uh, Jordanië, Saoedi-Arabië is berucht. En uh, het zijn inderdaad de verhalen van moderne slavernij... waarbij iemand naar uh, zo'n land wordt toegehaald... en uh, daar eigenlijk aan de goden is overgeleverd... of beter gezegd aan degene die ze naar het land heeft toegehaald. Waarom zijn er zoveel gastarbeiders in die landen? Want de bevolking zelf is werkloos voor een flinke deel, toch? Uh, werkloos of betaald aan het werk houden? Kijk, voor een deel, het is, is meerdere antwoorden. Hè? Voor een deel is het geld. Er, er zit geld in die landen. De golfstaat is evident. Maar ook in uh, Libanon is uh, uh, wat je moet betalen... om hier iemand te laten werken in de bouw bijvoorbeeld... of in de huishoudelijke hulp... is uh, een fractie van uh, wat mensen hier verdienen. Dus veel mensen kunnen dat gewoon betalen. Uh, dan is het uh, voor een groot deel ook gewoon... wat er in Nederland in de jaren 60, 70 gold... Uh, het werk wat mensen zelf niet willen doen in de bouwwerken, in de huishouding werken... in cafés en restaurants werken. Ja, Daar worden dan mensen voor ingevlogen. En het is simpel een kwestie van vraag en aanbod. Ja. Wat ik niet zo goed snap is dat je dan iemand inhuurt... om het werk voor je te doen... en dat je die dan vervolgens zo weinig te eten en te drinken geeft... dat die doodgaat. Daar ja. heb je toch als werkgever ook niks aan? Daar heb je als werkgever uh, niets aan. Behalve op het moment dat die stroom heel erg groot is. En mensen uh, volstrekt afhankelijk van je zijn. En er uh, voor degene die jij zo behandelt. Tien anderen in de rij staan. En uh, Ik weet niet of je uh, het filmpje hebt gezien. Wat bij het artikel uh, uit The Guardian hoort. Wat ja. door mensen van The Guardian gemaakt is. is We hebben delen daarvan ook vanavond in het NOS Journaal uitgezocht. Uitgezonden. En daar, daar zie je dus een, een, een vader. Die uh, zijn 16-jarige zoon. Verbrand. Die is uh, uh, van een stijger gevallen. Die is om het leven gekomen. Zoals zoveel uh, Nepalezen, want daar gaat het om in Qatar. Maar wacht eens even: 16 jaar. Die heeft dus zijn 16-jarige zoon, of hoe oud hij toen was naar Qatar laten gaan. Daar zit dus een wereld achter van armoede uh, van mensen... die het dus in Qatar, in alle omstandigheden... misschien nog wel beter hebben dan in het land waar ze vandaan komen. Of in elk geval de hoop hebben dat ze het beter hebben. Dus ja, zolang zul je ook die stroom uh, met, met migranten, uh, met gastarbeiders... die kant op zien gaan. Ja. Uh, de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft al eerder gezegd... dat er eigenlijk geen toezicht is op de arbeidsomstandigheden. Hè? Dat klopt? Er wordt niet, er, We, wordt er niet naar gekeken? Daar wordt onvoldoende toezicht op gehouden. Kijk, er is al eerder verontwaardiging geweest in Qatar over hoe het daar aan toe gaat. Sindsdien zijn de stijgers verbeterd. Zie je mensen met bouwhelmen lopen. Het is nog altijd niet op het Nederlandse niveau. De FNV die zegt ook van ja, er moeten toch op zijn minst netten voor hangen. Maar als we kijken naar de gemiddelde bouwstijgen in Libanon. dan is het in Qatar een zegen van beroepsveiligheid. Maar je ziet vervolgens dat je. Volgens mij heb je dat ook wel in Nederland, maar daar ben jij beter thuis in. dat je dus niet alleen te maken hebt met de opdrachtgever. En de overheid, die het allemaal best goed kunnen menen. Maar je hebt te maken met onderaannemers, met onder-onderaannemers. Ja, en er, ook. Is Precies. en er is onvoldoende toezicht. En daar zie je dus dat het misgaat. Dat zo'n uh, aannemer zegt van ja ik doe het goed, ik leef de regels na... maar wat die onderaannemers doen, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar ben ik niet voor verantwoordelijk, daar gaat het mis. Dan heb je nog een land wat heel erg klein is. De autochtone bevolking in Qatar is een fractie van het aantal gastarbeiders. En iedereen kent elkaar dus. Dat heb ik ook gemerkt toen ik daar rondliep. Uh, iemand die is altijd wel een neef van de zwager, van de zus, van iemand. En dat betekent dat controle natuurlijk ja, best ingewikkeld is. Want degene die je aan moet spreken op zijn of haar gedrag... dat is iemand die uh, goede connecties heeft met jou familie bijvoorbeeld weer. Dus dat maakt het natuurlijk lastig... om wetten die er op zich wel zijn. Hè? Als je de arbeidsregels in Qatar naleeft... nou uh, daar kan je nog een puntje aan zuigen. Maar ja, moet je ze wel handhaven... en eventueel straffen. En daar gaat het dus ook mis. Ja. Jij woont in Libanon. Je zegt... het speelt niet alleen in Qatar. Kom jij het zelf ook tegen? Nou ja, ik heb het persoonlijk aan de orde. Wij hebben iemand uit de Filipijnen, Irene... die ervoor zorgt dat het gezin doordraait... als mijn vriendin aan het werk is... en ik bijvoorbeeld in het buitenland ben. Die moet ik uh, inhuren eigenlijk in de Filipijnen al, die komt hier. Haar, mijn naam gaat in haar paspoort. Ik heb uh, de Jouw verblijfsvergunning voor Jouw naam in haar, haar paspoort? Ja, zeker. Want? Mijn naam op haar verblijfsvergunning, op haar werkvergunning. Ik bezit haar. Zij is zonder mij helemaal niemand. Als ik morgen wegga dan is ze hier illegaal. Dat is een formule die je in het hele Midden-Oosten ziet. Uh, en daar is misbruik licht op de loer. Want... Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, ik ken heel veel Libanezen. Die geven dus, net zoals wat The Guardian schrijft over wat er in Qatar gebeurt... geven zo iemand dat paspoort niet. Want uh, dat ligt ergens in een kluis. Ja, mm. ik, ik geef natuurlijk Irene dat paspoort wel. Want het is gewoon ja, iemand die, die werkt voor mij. Die heeft zijn eigen paspoort. Maar ja. dat, dat is dus waar je het al heel vaak mis ziet gaan. En ik ben hier op de Filipijnse ambassade... In, uh, bij Roet wel eens geweest, heb gesproken daar met vrouwen... die dus uh, vertelden over waar dat toe leidt. Dat leidt tot inderdaad het niet uitbetalen. Het leidt tot het uh, fysieke geweld, tot het psychische geweld. Tot verkrachting inderdaad, tot zwangerschappen. Tot, nou ja, je wil het allemaal niet weten. En dat zie je dus hier in Libanon bij... Nou ja, een ontwikkeld land waar mensen in huis komen werken, daar zie je het al gebeuren. En laat staan dat je dat inderdaad in de bouw ziet. Waar denk ik nog minder mededogen is met de mensen die voor je nee. werken dan, dan, dan uh, in mijn geval. Maar dan is er niet zoveel reden om aan te nemen dat er iets gaat veranderen naar vandaag. Nou, ik denk het dus wel. Want we hebben eerder gezien dat er iets verandert. Ik denk dat Qatar eh, natuurlijk BR ook wel snapt. Eh, en dus eh, hier wel op toe gaat zien. En dan zul je het daar dus zien veranderen. Strenge controle. Maar op andere plekken dus weer niet. Dus als ik de VN, tonheer, eh, de fnv tonheer zie eh, zeggen... van ja, dit moet toch eigenlijk niet kunnen? Moet hier werk voor maken? Ja, dat is waar. Maar dan heb je het over Qatar. Ga dan ook kijken in Saoedi-Arabië. Ga dan ook kijken in Jordanië. Want daar zie je precies dezelfde praktijken. Alleen daar wordt in 2020 geen... Eh, 2020 in geen WK georganiseerd. Nee, maar jij zegt, dat de, de, in Qatar zal er nu al iets gaan veranderen. Dat verwacht je wel, doordat er meer Ik toezicht komt? Nou ja, doordat er nu internationale verontwaardiging is. Doordat men er in het buitenland wat van vindt. En dat is eerder gebeurd. En toen zag je dat er inderdaad op de werkplaatsen, op de bouwplaatsen... Uh, veel veranderd is. Veel veranderd is ten goede. Dus ik denk inderdaad dat er een verscherping zal komen in het toezicht. Ik denk dat uh, onderaannemers weer eens wat beter gecontroleerd worden. Ik denk dat er misschien wat gaat veranderen aan de, de plekken... waar die mensen moeten slapen en eten. Werkelijk mensonterend. Maar... Het pro pro pro probleem blijft dus tweeledig. Aan de ene kant, het systeem, de titel waarop iemand naar het Midden-Oosten mag komen... dat blijft misbruik in de hand werken. Omdat je iemand in feite afhankelijk maakt van degene die de vergunning uitschrijft. Die je inhuurt. Ja. Dus of dat een particulier is of een bedrijf. En het tweede is, het aanbod is gewoon veel te groot. Want hoe mensen onterend de omstandigheden nog zijn in Qatar... en ga er maar vanuit, dat weten ze in Nepal, in de Filipijnen, in India... waar al die mensen vandaan komen... Maar de situatie daar is soms nog zoveel erger... dat mensen blijven willen komen. En dat is dus de tweede kant van het probleem. Ja, nou goed, dus volgende WK dan misschien maar in Saoedi-Arabië Libanon... en nog een aantal landen daar een beetje zo'n rondreizend circus... dat het in één keer opgelost wordt in het Midden-Oosten. Dat zou een mooie oplossing zijn, ja. Gaan we doen. Sander van Hoorn, dankjewel. Changes van Stevie N. Alleen mensen met een sterke maag kunnen de tentoonstelling... de anatomische les van Rembrandt tot Damien Hirst... in het gemeentemuseum in Den Haag bezoeken. Of niet, doe de harde man. Nou, ik denk dat dat wel een beetje de werkelijkheid is, inderdaad. U bent conservator moderne kunst, want het is een bloederige toestand. Nou, het is niet zozeer een bloederige toestand, maar ja, er zijn wel uh, lichamen... die ontleed worden te zien op de schilderijen in die uh, tentoonstelling. Maar ja, dan zie je toch ook bloed... Dan zie je ook een beetje bloed. Maar het bijzondere van die 17e eeuwse schilderijen... is dat ze toch wel... Ja, ze zijn vooral prachtig geschilderd. Dus je hebt eigenlijk helemaal niet het gevoel... dat je daar in een hele gruwelijke omgeving... Nee, u had geen last van uw maag tijdens het rondlopen. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. alleen genieten. Oké. Okay. Anatomische lessen, wat zijn dat? Ja, dat zijn schilderijen waarin uh, allemaal chirurgijns te zien zijn. Dus mannen eigenlijk, ja, over het algemeen mannen in de 17e eeuw... die allemaal rondom een lijk staan wat op dat moment ontleed wordt. Een chirurgijn is gewoon een dokter? Ja, is een dokter. En, um, ja, dit is een heel klein genre in de 17e eeuwse schilderkunst. Met maar ja, tien schilderijen eigenlijk. Toen zijn er tien gemaakt? Toen zijn er tien gemaakt in de hele eeuw in Nederland. De 17e eeuw. En die brengen we dus nu voor het eerst allemaal samen in het gemeentemuseum Den Haag. En wat valt dan op als je de tien bij elkaar brengt? Ja, dat dat echt wel uh, een, een, een heel belangrijk uh, genre is geweest. En juist omdat het er relatief weinig zijn... het symboliseert namelijk een heel belangrijk keerpunt in ons denken. Namelijk niet God in de verklaring voor alles... Maar juist zelf op zoek gaan naar de werkelijkheid. En dat is ja, zowel... Um... De dokter zoekt uit hoe het zit. Ja, maar het is in die zin dus een heel belangrijk punt... in de ontwikkeling van de medische wetenschap. Maar ook helemaal in ons denken. Dat je echt loskomt van oude geschriften... van de Romeinen of van de Bijbel. Maar echt ja, werkelijk zelf gaat zoeken hoe, hoe iets in elkaar zit. Ja, ja. Een bekend schilderij dat er hangt... is de anatomische les van dokter uh, Nicolaas Tulp van Rembrandt. Kunt u hem beschrijven? Ja, het is een... Uh, ja, een, eenzelfde situatie waar die chirurgijns rondom zo'n tafel staan. waar een lijk wordt ontleed. Maar het is wel, ja. Het absolute hoogtepunt. Echt ook een hoogtepunt in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Omdat? En, uh, ja, omdat het een van de meesterwerken is van Rembrandt. Het is uh, prachtig hoe die figuren allemaal gepositioneerd zijn. Hoe de lichtval in dat schilderij is, uh, is verwerkt. En hoe iedereen eigenlijk op een andere ja, uitdrukking in het gezicht uh, spanning in dat schilderij brengt. Ja. Waarom werden de schilderijen gemaakt? In opdracht van wie? Ja, in opdracht van die chirurgijs. Die moesten ook allemaal betalen. Iedereen moest betalen om door de kunstenaar verbeeld te worden. Maar de werkelijke anatomische lessen... die vonden één keer per jaar in Amsterdam plaats. In de Waag in Amsterdam. En dat gebeurde ook in Leiden. Uh, en dan mochten ze één keer per jaar... een geëxecuteerde misdadiger mochten ze. Ontleden. Het ging om, altijd om misdadigers? Altijd om misdadigers. Omdat die sowieso al ontzield waren... en niet naar de hemel zouden gaan. Want je moet je voorstellen... het was natuurlijk eigenlijk vanuit het geloof niet mogelijk om dat te doen, maar uh, ze zochten daarin eigenlijk de mogelijkheid om aan te tonen hoe briljant de schepper was op het moment dat je kon zien dat zo hoe zo'n lichaam van binnen eruit zag. Maar het wonderlijke is en dat is ook zo mooi te zien in die tentoonstelling, is dat het tegelijkertijd ook de zoektocht is naar de ziel. Mensen dachten fysiek, gewoon letterlijk, fysiek, hè, ergens in de, in de hersenen zou de ziel het lichaam binnen kunnen komen. En mensen wisten niet hoe de ziel eruit zag, vermoed ik. Nee, daarom. Dus als je dan voor het eerst zo'n lichaam gaat ontleden... en ze gingen er dan vanuit dat dat in de pijnappelklier zou zijn... in, de, ja, in, het, in het hoofd... Ja, je kunt je voorstellen dat in die tijd... Ja, die ontdekkingen, dat moet uh, ja, heel spannend geweest zijn. Ja, en dan vervolgens ook een schilderij erover maken. En dan vervolgens een schilderij erover maken. En ja, dat is eigenlijk het bijzondere aan die werken. Ze zijn zo vaak gereproduceerd. Ze zijn echt iconen uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Dat je het bijna als een soort... Ja, ze worden zelfs... Hè, Rembrandt wordt natuurlijk ook op koektrommels en dat soort dingen verbeeld. En met de spiegeling van die moderne eigentijdse kunstwerken in de tentoonstelling. Werken van Francis Bacon, Damien Hirst. Halen we eigenlijk universele thema's die in die schilderijen besloten liggen naar boven. Dus dat gaat over bezieling en ontzieling. Of, uh, de, ja, de zoektocht naar de ziel, uh, de magie van de doorsnijding, dat soort thema. Ja. Ook is er werk te zien van de kunstenaar Joep van Lieshout. En die hebben we nu in de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er van u te zien? Ik heb uh, drie beelden. De een heet Homo Analyticus. De andere is uh, een vrouw op een snijtafel en een schaaltje met organen. En uh, die man, die homoanalyticus, is eigenlijk een man die aan een hangt, opgehangen, en terwijl zeg maar, zijn spieren zijn losgesneden van het skelet. Dus je ziet eigenlijk een soort ja, geanalyseerde man. Maar in de titel zegt het ook een beetje de analyserende man. Dus wat ik gedaan heb, is eigenlijk een onderzoek naar het menselijk lichaam, of wat is een mens, hè? wat is zijn ziel, wat is zijn lichaam, wat zijn zijn organen, zijn botten, zijn spieren. Ja. En... Um, nou, dat, was het, dat was het een van de onderzoeken. En, de en, onderzoeken en bent, u bent u daarbij nog ge geïnspireerd door de anatomische lessen waar we het nu net over gehad hebben? Nou, die man die aan de hangt, ontleed, die heb ik, ben ik geïnspireerd graag door een prent uit de 17e eeuw. Ik ben vergeten van wie het was, maar die was heel indrukwekkend. En um, het andere beeld wat er staat is een, zeg maar, een soort snijtafel... waar een vouw op ligt, die ja. open gesneden is... en daar zijn de organen uitgehaald en die liggen daar een beetje naast. Ik heb hier een plaatje voor me, maar dat is wel... Nou, schokkend is een groot woord, maar het ziet er wel eng uit, hoor. Ja, maar het is ook een soort schoonheid natuurlijk van een orgaan... want zeg maar, het menselijk lichaam is uh, buitengewoon ja, ingewikkeld. Uh, men weet heden de dagen zelfs nog niet ja, waarom... De, hoe, hoe die organen werken en waarom ze er zo uitzien als ze eruit zien. Dus dat is een groot mysterie van het leven. Ja, ja. Het past perfect op de tentoonstelling, alsof het er speciaal voor gemaakt is. De, de, het thema van de tentoonstelling, het menselijk lichaam ontleden, de vraag naar waar de ziel heen gaat, spreekt dat u aan? Nou, ja, kijk, het menselijk, leven, het menselijk lichaam is natuurlijk superbelangrijk. Daar woon je en daar heb je mee te maken. en Dat is je bestaan op deze aarde. Dus voor een kunstenaar is het een hele logische keuze om ja, zich bezig te houden met het, met het, met het lichaam, het menselijk lichaam. Ja. En in het geval van die vrouw was ik eigenlijk geïnteresseerd: van ja, wat is dan het menselijk lichaam op een hele rationele manier? Van uh, wat kun je daarmee doen? Welke delen van het lichaam zou je kunnen eten? Welke delen van het lichaam zou je kunnen hergebruiken om, uh, voor orgaantransplantaties? Eten doen, doen we niet, hoor, bij mensen? Nou, dat, nog niet, maar. Uh, <laughs> kan nog komen, ja, zeg ik. de die. laatste taboes die er nog zijn. Ja. Ja. Maar in ieder geval heb ik dat zeker uh, proberen uit te zoeken van, nou ja, wat, wat, zijn, wat is dat menselijk lichaam nou precies? Ja, meneer Hardeman, ik zag net ook nog een anatomische les waarbij het lichaam heel klein erop stond. En vooral de mensen die er omheen staan worden daar uitgebeeld. Is dat omdat ze allemaal betaald hebben? Ja, dat is omdat ze allemaal <laughs> betaald hebben. Ja, de, de misdadiger was natuurlijk het minst uh, belangrijke. En uh, ja, de chirurgijns die staan daar natuurlijk allemaal uh, op en, en hoe, hoe meer je betaalde, hoe prominent. Want het zijn, ja, het zijn allemaal doktoren die ah, erop okay. staan. Allemaal doktoren. Oké, je mocht je kon ja. niet inkopen op zo'n schilderij verder. Nee, maar je kon wel bij als gewone burger kon je wel bij die anatomische lessen aanwezig zijn die dus uh, dan uh, plaatsvonden en de chirurgijns die betaalden een paar stuivers meer, maar die mochten in de binnencirkel staan, want dat waren ronde. Theaters, Anatomische theaters. En de gewone burgers konden een kaartje voor één dag. Maar ook voor drie dagen een passepartout kopen. Echt waar, ja. Dus, um, en was ja. het populair? Ja, het veel was heel populair. Ja, er is bijvoorbeeld van de. We hebben op de tentoonstelling in het gemeentemuseum hebben we het boek van de Chirurgijns, waarin precies staat genoteerd hoeveel geld er werd opgehaald. En van het schilderij van Rembrandt, de Anatomische Les van Dijman, weten we bijvoorbeeld dat er 187 gulden is opgehaald. Okay, dat is dus dat kruis. er echt honderden mensen per dag kwamen daar kijken. Oké, okay, doe de harde man. Uh, hartelijk dank. De Anatomische les van Rembrandt tot Demonjeus is vanaf morgen te zien in het gemeentemuseum in Den Haag. En ook hartelijk dank aan Joep van Lieshout. Het is vijf voor twaalf. De politie in Amsterdam heeft vanmiddag twee leden van de Camorra aangehouden. De Napolitaanse maffia. Vorige week werd in een flatje in Nieuwegein al een mafioos aangehouden... die op de lijst stond van de tien meest gezochte maffialeden wereldwijd. Misdaadjournalist Gerlof journalist Leistra, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat doen die mafioos in die armzalige flatjes in Nederland... terwijl ze ook met een sigaar op een warm uur aan het strand kunnen zitten? Ja, daar vallen ze op. Hier niet. Uh, maar ze zijn hier vooral om de markt uh, te controleren. Nederland is uh, heel belangrijk als, uh, als marktplaats voor de, de cocaïnehandel. Dus zij controleren wat hier gebeurt, wat hier binnenkomt in uh, Rotterdam in de haven, uh, via Schiphol. En doen hier zaken. Dus het is vooral een, uh, een, een zakelijke aanwezigheid. En daarnaast... Uh, uh, kunnen ze hier tijdelijk onderduiken en kunnen ze hier een uh, zwarte geld wit wassen. Dus allerlei redenen om hier te zijn. Maar dat zijn vast rijke mensen die ik heb, die kunnen zich wel iets mooier voorstellen dan een galerijfletje in de Bijlmer, denk ik, of niet? Zeker, maar daar val je niet op. Hè? Dus het domste wat je kunt doen als, als rijke drugshandelaar, want het gaat voornamelijk om drugs uh, waar ze mee verdienen, uh, is om in een, een villa in het Gooi te gaan wonen. Dan val je op. Maar zo'n zo'n in uh, de Bijlmer of in uh, Nieuwegein, waar. Uh, Vorige week mensen werden aangehouden. Ja, daar val je niet op. Daar. Uh, er zijn veel verhuisbewegingen, weinig sociale controle. Oh ja. Maar ja, wat heb je dan aan al je geld? Nou ja, ze zitten hier tijdelijk. Ze gaan hier niet hun hele leven zitten. En hoe lang is dan, wat is een normale periode? Is dat een jaar of langer? Nou ja, die, die meneer die vorige week werd aangehouden van de Drangheta... dat is een andere maffiaorganisatie dan de Camorra... maar die zat hier al vanaf 2007, denkt de politie. Oké, okay, dus dat is wel lang. Zes. ja. ja. Ja. Maar die was ook uh, zeer gezocht. Die stond op de lijst. Ik geloof uh, dat hij bij de tien meest gezochte mafiosi ter wereld uh, hoorde. Uh, dus die had echt wat uh, te winnen door lang uit de handen van... Uit deel te blijven, ja. Ja. ja. Hoeveel zijn er, vermoed je? Ja, tientallen. Misschien wel honderden. Echt waar, ja? Dus ja. Zit er zitten honderden Italiaanse mafiosi in die fletjes. Door het hele land, uh, ja. En dan vooral in de Randstad... Uh, <laughs> ja, dat is niet, uh, niet uh, uh, geen, geen slechte schatting. Hè? Geregeld worden de Italianen opgepakt. Ja. Dus dan mag je aannemen dat, uh, okay. dat nou. er nog veel meer zijn. We gaan rustig slapen zo. Dankjewel, of ja. Vleijstra. <laughs> okay. Straks is de Casa Luna. Daarin praat Klaas Drupsteen met Albert Heringa... die een boek schreef over de hulp bij zelfdoding die hij aan zijn stiefmoeder gaf. Wij zijn er morgen weer. Max van Wezel. Goeienacht. Goeienacht, Es wird zeit für mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Kijk, ik ben toch opgegroeid met films als De Lift en Vlodder. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Maar hij is niet alleen filmacteur... Hij is ook gewoon toneelacteur. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En op tv presenteert hij Max Monumentaal. Maar is hij zelf ook een monument? Huub De Overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Lulu Wang en ik verzet me tegen kinderarbeid.